Drie uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het centrum van Marseille. De politie probeerde de groepen met traangas uit elkaar te houden. Er werden ook enkele mensen opgepakt. Er zijn ongeveer 70.000 Engelsen en 20.000 Russische voetbalfans in de stad... voor de wedstrijd van morgen tussen de twee landen. In Parijs deden zich vanavond geen noemenswaardige incidenten voor... bij de eerste wedstrijd van het EK voetbal. Het Gastland versloeg daar Roemenië met 2-1.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 In Louisville is een grote herdenkingsdienst gehouden voor bokser Mohamed Ali. Er waren zo'n 15.000 gasten. Onder hem oud-president Bill Clinton, oud voetballer David Beckham en Arnold Schwarzenegger. Mohamed Ali is in besloten kring begraven. Tijdens de bijeenkomst werd ook een brief voorgelezen van president Obama. Mohamed Ali was Amerika, zei hij daarin.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 In de randstad vielen op de A7. Nee, eerst de A1 namens de Amsterdam. Tussen Naarden en Knopen Diemen. 11 kilometer. De A7, Zaandam-Den Oever. In beide richtingen bij Hoorn. Langzaam rijdend verkeer. Dat heeft te maken met werkzaamheden. En het is druk op de N44 Wassenaar-Den Haag. Bij de verkeerslichten bij Wassenaar ongeveer 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zin in Zandvoort, zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu zandvoort op zondag! Formidable! Formidable! Tu étais formidable! J'étais formidable! Nous étions formidables!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 Band de maca, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu mets de formidable. Ja, één ding weet ik bijna wel zeker. Deze zuidenbuur stroma één is voor de rode duivels. Jawel, jawel. Jullen met uh, een van zijn uh, meest favoriete platen, formidable. En daarmee openen we uur 2 van Zandvoort op zondag. Nogmaals een hele goede middag. En wat gaan we in dit tweede uur allemaal doen, Albert-Jan? Ja, luisteraars en kijkers. Voor u zover u niet op het circuit bent tijdens de DNRT Racing Days... dan wel uh, in de kerk bij de Classic Concerts, uh, uh, dan wel uh, bij het open huis van de Spalier. Want de nieuwe uh, bewoners van Zandvoort heten nu daar tot 5 uur nog welkom om kennis te maken... En uh, wellicht een hele goede aanrader om daar ook even naartoe te gaan. Wij gaan het tweede uur in met Zandvoort op zondag. Wat gaan we doen? Nou, met over een tweetal platen gaan we eens even uh, een update geven over het EK 2016. En dan hebben we het over voetbal. Is dat voetbal? voetbal ja, dat is voetbal. <laughs> Oké. Okay. Want als Nederland zich geplaatst zou hebben... dan zouden zij vandaag om drie uur begonnen zijn aan hun eerste wedstrijd. Waren het niet dat ze op vakantie zijn... Goed, uh, t, uh, rond de klok van kwart over drie, dus een update over het, uh, e het Europees kampioenschap voetbal in Frankrijk. Uh, half vier, ja, het is weer een gigantische evenementenagenda. Uh, ik, uh, het is een en al activiteiten in en rondom Zandvoort. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand, want dan kunt u gelijk even meeschrijven. Want wellicht dat een van de evenementen uw aandacht trekt, dan kunt u gelijk even de gegevens noteren. Verder natuurlijk nog uh, Zandvoorts nieuws in het kort, en natuurlijk heel veel muziek. Zo is dat het tweede uur van Zandvoort op zondag. En uh, daarin uh, ook de muziek. Zoals al net, net al zei: hier is Metro Laser. <middels> Okay. De draaiden we voor je de single van Major, Laser en Light It Up. Gevolgd door deze uit de jaren 80. Wat een disco klassieker hè. De SOS band. Oftewel de Sound of Success band. En Just Be Good to Me. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik kom al helemaal in de stemming hè. De EK voetbal is afgelopen vrijdag van start gegaan. En jij hebt EK nieuws? Ja, nou even een update. Uh, het is... Uh... Het is aan de gang, het is afgelopen vrijdag uh, geopend uh, met de prachtige wedstrijd tussen uh, Frankrijk, de gast, uh, het gastheer van dit Europese kampioenschap 2016, tegen Roemenië. En wel in het Stade de France stadion in Parijs. En, of uh, Saint-Denis moet ik zeggen. Uh, dat is ook in Parijs trouwens. Uh, goed. Ja. Uh, Frankrijk uh, wist daar uh, um, toch na een spannende wedstrijd de winst naar zich toe te trekken. De drie punten bleven in Frankrijk. Met een 2-1 stand. En zij speelden in de pool A. En gisteren hadden we nog een wedstrijd uit uh, pool A, namelijk Albanië tegen Zwitserland. Dat werd een krappe overwinning voor Zwitserland 1 tegen 0. Verder hadden we Wales tegen Slowakije. De held van die wedstrijd werd niemand minder dan de voetballer Bale van Real Madrid. 2 tegen 1. En uh, we hadden ook in pool B hadden we Engeland tegen Rusland. Engeland scoorde een vanuit een schitterende vrije trap 1 tegen 0. Ja, die, en, was, die was mooi. Die was mooi. Het was rond de 70ste minuut. Maar in de 93ste minuut wist Rusland de stand nog gelijk te trekken tot 1 tegen 1. Dus Engeland, bij Engeland voelt dat als een verlies voor Rusland, een, win, een punt winst. Vandaag is begonnen om 3 uur Turkije tegen Kroatië in Pool D. Tussenstand momenteel 0 tegen 0. Om zes uur krijgen we in Pool C Polen tegen Noord-Ierland. En om negen uur de klapper van de dag Duitsland tegen Oekraïne... wederom uit groep C. Natuurlijk houden wij op, euh, tijdens deze uitzending op de hoogte van de ontwikkelingen tijdens de wedstrijd Turkije-Kroatië. Met nogmaals, als Nederland zich had geplaatst, hadden ze nu op het veld gestaan... en hadden alle kroegen en restaurants oranje gekleurd. Maar goed, de heren zijn op vakantie. Dus ja, dan wij, hadden wij ook in het oranje gezeten ook, nu, hè? Ja, ja, ja, ja. Oranje ja, gezeten, Dan hadden we. Maar. maar goed, we kunnen uh, rustig uh, naar deze wedstrijden uh, kijken. Goed, we houden u in de gaten. Ja, dat is waar. Toch maar een klein stukje nog. GELACH uh. <laughs> Net alsof we daarbij zijn, hè? Gezellig had het geweest, Albertje. Maar ja, helaas, we moeten er weer even twee jaartjes op wachten. En dan doen we gewoon weer mee, toch? Ik hou van. Toen was, ja, was hij stil. Hier is Fast Car. We'll make a deal. Maybe together we can go somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me and myself, we got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. I've been working at a convenience store. Might just save us a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I. Let's get charged. policy see what it means to be living. You got a fast car, so fast enough to run gonna fly away. We gonna make a decision. Live tonight and die this way. Too old for working. His about too young to look like his mom went off and left him. She wanted more from life than he could give. But said somebody's got to take care of him. So I quit school. That's what I did. You had a lot of fast car. We go cruising, and then I sell You still ain't got a job. Not working, the market as a checkout girl. We genieten van de fast car van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Canada. Je hoort de Janus Blue in fast car naar het originele natuurlijk van Tracy Chapman. Zet je radio in het zand. Dit is FM Zandvoort. Onze eigen Europese hitlijst, de Euro Breakdown, die je elke vrijdagmiddag hoort tussen 3 en 5. Gepresenteerd door collega Maurice Milder. Sia was dat. En Ship Trails. Jawel, nou uh, we kunnen weer uh, gaan stemmen op ons uh, favoriete strandpaviljoen, Albazan. Ja, en de strijd om het beste strandpaviljoen van 2016 is momenteel in volle gang. Zoals elk jaar wordt weer gezocht naar het beste strandpaviljoen overal en in verschillende categorieën. Uh, in ieder geval kan zijn stem uitbrengen op strandverkiezingen.nl... www.strandverkiezingen.nl Bij de Zeemeeuw in Noordwijk wordt donderdag 7 juli de winnaars bekendgemaakt. Nogmaals, stemmen, oh, hebt u nog niet gestemd... u kunt stemmen op paviljoens in Zandvoort... en doe dat dan op www.strandverkiezingen.nl De tussenstand op dit moment eh, voor de Noord-Holland paviljoens... De top 10 wordt momenteel aangevoerd door Aanzee in Zandvoort. Dat is mooi. En bij, bij de top, in de top 10 staan maar liefst een zestal Zandvoortse strandtenten. Want naast Aanzee 12, die de lijst aanvoert... staat Beach Club 10 op een tweede plek. Fuel Beach Club, ken jij die in Zandvoort? Nee, nee, nee. Ik ook niet, maar die staat wel op dit lijstje. En op een vijfde plek vinden we dan Thalassa uit Zandvoort. En dan hebben we ook nog Plazant op plaats 8 en Boeddha Beach op nummertje 10. Dus zes Zandvoortse strandpaviljoens momenteel uh, in de top 10... bij strandpaviljoen 2016 verkiezingen. Nogmaals, mocht u, nog niet, mocht u nog niet gestemd hebben... doe dat dan op www.strandverkiezingen.nl... want laat uw stem ook in deze niet verloren gaan. En misschien zet ik hem nog wel even op de CFM-app. Dan kan je heel makkelijk gaan stemmen via onze eigen app toch? Goed, Goed idee. Goed idee. Doen we. Daar volg je ook de laatste nieuwtjes trouwens uit Zalfords. Kijk gewoon even in de Play Store, App Store of Windows Store onder ZFM Zalfords en download onze app nu. En hier is Kate Bush. She wanted to test husband, she knew exactly what to do. Stood to fool him she He got the feeling they had meant to Dat was uh, Kate Bush en Babushka. Nou, inmiddels uh, half vier, uh, Albert Jan, zo we gaan doen. De Me agenda. Zou ik het nou wel doen? Ja? ja durf goed. je het aan? Nou, ik durf het aan. Okay. Gaan we doen. Gaat u maar even rustig zitten. Pak uw pen en papier. Want het is nogal een, een lijst. Uh, zoals gezegd, uh, vandaag kunt u, bent u nog van harte welkom op het circuitpark Zandvoort... tijdens de DNRT Racing Days. Heerlijk even kijken naar autospectakel op het circuitpark Zandvoort. De toegang is gratis. En zoals gezegd, vanaf drie uur is het ook feest bij Amsterdam Beach Hotel. Want uh, van, vandaag viert het Amsterdam Beach Hotel en het restaurant App en Vloed... hun driejarig bestaan. En dat wordt muzikaal opgevrolijkt door de band Buckwheat. Wie kent hem niet? Van onlangs van Dancing in the Street, al hier in Zandvoort. Heerlijk lekker naar swingende muziek luisteren... en dan onder genot van een hapje en een drankje. Vanaf drie uur uh, zo uh, het derde feestje van Amsterdam Beach Hotel... en restaurant App en Vloed... En waarvoor moet u dan zijn? Op het Badhuisplein 2 tot en met 4. Dan gaan we naar 4 uur vanmiddag. Dan is het tijd voor een muzikale verrassing bij het Wapen van Zandvoort. Dus het blijft een verrassing, want ook wij weten het niet. In ieder geval een muzikale verrassing onder de boom op het Gasthuisplein. De entree is gratis en het Wapen van Zandvoort kunt u terugvinden op het Gasthuisplein nummertje 10. Dus een heerlijke muzikale verrassing om 4 uur vanmiddag. Maak we even een bruggetje naar volgende week, de volgende week, vrijdag tot en met zondag, want dan is het tijd voor het Pub Up weekend. En dat is van 17 tot en met 19 juni. Pub Up staat voor snel en goed kunnen faciliteren van tijdelijke evenementen, activiteiten en winkels om meer mensen naar Zandvoort te trekken, de lokale economie te stimuleren en de leegstand te bestrijden. Wordt in het weekend van vrijdag 17 tot en met zondag 19 juni 2016 het zogenaamde Pub Up Zandvoort weekend georganiseerd. Tijdens dit weekend mogen ondernemers en inwoners van alles organiseren om Zandvoort een bruisende badplaats te laten zijn. Dus vanaf komende vrijdag tot en met zondag het uh, inmiddels bekende en zo gezellige pop-up weekend in Zandvoort. Dan op 17 juni, en daarvoor moeten we naar de bibliotheek zuid kennemland vanaf 3 uur tot half vijf is de folklorevereniging De Wurf... Aanwezig, want die toont van op vrijdag 17 juni van 3 tot half 5... kleding van rond 1875. Van een werk- en vissersvrouw, een omroeper, een visloper... en een garnaal- en schelpenvisser en nog heel veel meer. Ook de kleding van de burgervrouw is te zien met bijbehorende sieraden... en verteld wordt hoe die vroeger werden gedragen. De kledingsschouw vindt plaats, zoals gezegd, in de bibliotheek Zandvoort. De toegang is uiteraard gratis en reserveren is niet nodig. 17 juni van 3 tot half 5... In de bibliotheek Zuid-Kennemant Louis-David Carré nummer 1, de Zandvoortse Klederdracht. En tijdens uh, uh, uh, van 18 en 19 juni is het ook tijd, uh, niet voor de raceauto's op het circuitpark Zandvoort, nee, dan wordt er gefietst. Want medio juni, dus 18 en 19 juni, staat het circuitpark Zandvoort geheel in het teken van Cycling Zandvoort. Een bijzonder fietsevenement voor zowel de recreatieve wielrenners. Maar ook voor families, mountainbikers en andere fietsliefhebbers... is er veel te zien en veel te beleven. Dus op 18 en 19 juni het Cycling Zandvoort evenement... op het Park Zandvoort. Dan gaan we naar... Even doorbladeren. Ja. Dan uh, die zondagmorgen trouwens op het circuitpark Zandvoort... is ook heel veel te, te zien op, met fietsen die op elekt elektrische basis uh, zich voortbewegen. En daar bent u natuurlijk ook van harte welkom om daar heen te gaan. Want die uh, fietsen stijgen met de dag in populariteit. Met name onder de wat ouderen onder ons. Goed, uh, Vlaggetjesdag op 18 juni van 3 tot 5. Daarvoor moet u naar strandpaviljoen Thalassa... want tussen 3 en 5 deelt uh, Thalassa haringen uit. Tijdens de avond kunt u genieten van een heerlijk menu met nieuwe haring... Reserveren kan online via www.thalassa18.nl www.thalassa18.nl Heerlijk, Haringhappen, op deze 18e juni bij Vlaggetjesdag... bij Strandpaviljoen Thalassa Boulevard Bernard strandafgang nummertje 18. We zijn er nog niet, want op 18 juni is het ook 30... Uh, up Disco Dance Festival, dat Up heeft alles te maken met de leeftijd. Want op zaterdag 18 juni organiseert Swing Station de eerste van de drie bruisende strandfeesten in de haven van Zandvoort, strandafgang nummer 9 in Zandvoort. Dansen, ontmoeten en genieten in een prachtig strandpaviljoen met terras de open haard binnen en twee feestzalen. Wie wil dat nou niet missen als je het boven de 30 bent? 30 up disco en dance strandfeest op 18 juni. Het begint allemaal 9 uur s'avonds en duurt tot de volgende dag 2 uur in de ochtend. Tickets aan 15 euro zijn te verkrijgen op www.swingstation.nl. www.swingstation.nl U kunt ook aan de kassa gelijk uh, kopen die dag... maar dan kosten ze 20 euro. En dat is dus heerlijk swingen voor 30-plussers. Dan gaan we naar het last but not least. Op 19 juni vanaf 3 uur is het Midsomers speciaal bierfestival... Midsummer speciaal bierfestival met live optredens van De Dijk. Niet met de lange ei, maar met EI. Wie kent het, de coverband niet? En de barbecue. Vooraf inschrijven bij het Wapen van Zandvoort. Het begint allemaal om 3 uur die 19e juni. Een barbecue barbecuekaart inclusief vijf speciaal bieren. 25 euro. De barbecue los kost 15 euro. Er zullen circa 15 speciaal bieren te proeven zijn. Dat allemaal op 19 juni vanaf 3 uur. Het Midsummer Speciaal bierfestival bij het Wapen van Zandvoort. op het gasthuisplein nummertje 10. Tot zover. Ja, ruim 5,5 minuut. Dus weer genoeg te doen de komende dagen hier in Zandvoort. En geniet er lekker van. Hè? We hebben gewoon zin in Zandvoort en zin in de zomer. Nou, de zomer. Wat betreft weer, laat nog even op zich wachten. Maar wij zorgen wel voor het zonnetje op de radio. Met Snickers, jou nu En I won't let the sun go down on me.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 If puppies and lay I'll call this you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 We doen hè, met deze van uh, Alder Hazes junior. Oh. Alles het je laatste dag is. Heerlijk zeld uh, zondagmiddag uh, bij CFM. Speciaal voor onze Amsterdamse vrienden Ron en Jimmy draaiden we. Inderdaad, Alder Hazes uh, junior en Lief. Uh, blijf luisteren, zou ik zeggen, uh, Amsterdam. Want om kwart voor vijf is het tijd voor het gedicht van de week. Jij liet en, me vallen. En, li li <laughs> en op verzoek van Ron herhalen wij die nog even. En die komt ook uit Amsterdam, dat nummer. Jij liet mij, tenminste dat uh, gedicht, jij liet mij uh, vallen. Uh, dachten wij uh, rustig naar een 0-0 toe te gaan... Dan hebben we het weer over het EK 2016 tussen Turkije en Kroatië. Vlak voor rust uh, scoort, uh, scoorde Kroatië. Dus dan wordt in ieder geval hopen... dat we een beetje attractievere tweede helft te zien krijgen. Want het was echt 0, spelen, achter dicht houden, niet scoren. Maar Kroatië heeft de ban gebroken en zojuist vlak voor rust gescoord. Dus Turkije, Kroatië, tussenstand 0 tegen 1. En nu iets geheel anders. Vanaf 25 juni vindt in Zandvoort de zomerexpositie Joods Zandvoort in beeld 1881-1951 plaats. De expositie vertelt het verhaal van de Joodse gemeenschap in Zandvoort... die zijn bloeitijd kende in de jaren 20 en 30. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de invloed die de Joodse bankiers... en ondernemersfamilies Eltsbacher en Zultzbach... en drie Joodse ontwikkelingsmaatschappijen op de badplaats Zandvoort hadden hebben gehad... De kern van de tentoonstelling wordt gevormd door 110 fotoreproducties. Daarnaast vertellen gebouwen in miniatuur... overzichtskaarten, aanzicht- en kijk- en luisterfragmenten... voorwerpen uit de vroegere Joodse hotels in Zandvoort... en een nagebootst strand het verhaal. Van de expo is een fraaie catalogus beschikbaar. Over de Joodse invloed in Zandvoort... en de aanzienlijke Joodse gemeenschap in het kustdorp... is relatief weinig bekend. De tentoonstelling biedt een overzicht... over de periode van 70 jaar Joods grondbezit... Joodse bouwactiviteiten en Joodse aanwezigheid in Zandvoort. Aan deze tentoonstelling werken het Genootschap Oud Zandvoort... de Raad van Kerken, het Zandvoortsmuseum, de Joodse gemeenschap... de Babbelwagen, de Bomschuitenclub en de VVV mee. De is van de 25 juni tot 21 augustus... gratis bezoeken in de kerkruimte van de Protestantse kerk... Poststraat 1 al hier. U bent van harte welkom op woensdag, zaterdag en zondagmiddag... van 2 tot 5 uur. Schoolgroepen kunnen een afspraak maken voor om de expositie te bezoeken. Tot zover. Vanaf 25 juni de zomerexpositie... Joost Zandvoort in beeld... in de kerkruimte van de Protestantse Kerk... aan de poststraat nummertje 1. Beleef het ritme van Zandvoort... ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. Ja, we zijn er niet alleen op radio... maar ook op tv. 24 uur per dag. En kijk je digitaal via Ziggo, ga je gewoon even naar kanaal 40. 30 zitten RTV en A, En 40 zitten wij dan met CFM TV. Met 24 uur per dag de laatste nieuwtjes. En natuurlijk het lekkere radiogeluid van CFM op de achtergrond. Wat wil je nog meer? Het is zondagmiddag in Zalvoort. Goedemiddag en we gaan een gauw Houd voor je draaien. Hier is Jubi 40 en Food for Tots. Onze jarige Job en Willem Bruijs hier ook al blij mee, hè? Onze reggae-fan. De reggae-fan van CFN. Jorge, <laughs> de UB40 en Food for Thoughts. Ja, over reggae gesproken. We hebben ook Zandvoortse reggae, trouwens. Ja, die was... hij kwam net even binnen, binnenwandelen. Ja, hij kwam net even binnenwandelen om uh, uh, cd'tjes af te geven. Met een heerlijke Zandvoortse reggae. Ja. Nou, dat is, past precies hier mooi achteraan, toch? Douwe Wijnalde. Ja, de eerste zonnige dag in Zandvoort. Lekker de reggae op de zondagmiddag. goede middag. Ik heb niet dat gevoel, dat gevoel van binnen. Ik loop de hele dag te fluiten en te zingen. Wat er ook gebeurt, niks krijgt me van een stuk. Loop te dansen en te zingen en te fluiten van puur geluk. De zon die schijnt vandaag, overheerst het lach. Het geluk is met me, want ik heb een vrije dag. Iedereen is vrolijk en heeft een goed humeur. Kom op, ga mee naar Zandvoort, even uit die sleur. Dan kan het weer over zijn, dan zal het wel weer gieten Dus kom op naar Zandvoort en geniet Hey, hey, ga mee Oeh, ga mee naar Zandvoort De blijven koeren, het leven is een feest Zo lekker als vandaag is het maandenlang niet geweest Kom toet ze zak weer open. Wie kan dat weer staan? Iedereen zal een ijsje kopen. Nee vandaag zie je geen enkele charrettein. Mag het zo tot de kerstdagen duren? Het zou toch geweldig zijn. De boulevard, de terrasjes zitten vol, al mijn vrienden zitten daar. Vandaag kan er niks misgaan, zeker weten. Die eerste zonnige dag zal je de rest van het jaar niet meer vergeten. Wat een leuke single is dit, uh, zeg Albert-Jan. Hey. Hartstikke leuk. Geweldig, de eerste zonnige dag in Zandvoort. Hoort, uh, de ziel van uh, Douwe bij Nalda. Ja, we houden het plaatje in de gaten. En we gaan hem zeker vaker draaien bij CFM. Lekkere reggae. En daar worden we vrolijk van. Lekkere Zandvoortse reggae. Lekkere Zandvoortse reggae-man. Hey. Oké. Okay. <laughs> Goed, goed. Uh, even twee updates nog ja? even. Uh, zoals gemeld uh, in uh, Frankrijk, tussen Turkije en Kroatië, is het nu rust. De tussenstand of de ruststand is 0 tegen 1 in het voordeel van Kroatië. En Joost Luiten, en dan hebben we het over golf Oostenrijk. Uh, Joost Luiten is zojuist gefinished. En uh, heeft toch, hij, sta, hij stond 2 boven de baan voor vandaag. Hij was met min 8 begonnen. Hij uh, heeft het weten goed te maken bij zijn, op de laatste holes. Hij is geëindigd op min 8. Voorlopig de zesde plek. En de vermoedelijke winnaar, uh, dat is Eshun Wu. Die staat momenteel Roo? op hol 17. En die staat uh, met min 13, maar nog op één slag gevolgd door Adrian Oteagui. Ja, ja. Ja, die. Het, uh, die. Ja, die. Maar het is dus zo dat de Rotterdammers het Lyonnais moeten winnen, dit toernooi. Uh, want dan had hij uh, of tweede worden en in die positie niet hoefde te delen... dan zou hij als nummer 69 van de wereldranglijst... volgende week mee mogen doen aan het US Open. Nou, hij staat voorlopig uh, dus uh, op uh, zesde plek. Uh, heeft hij dus niet uh, kunnen, uh, kunnen uh, realiseren. Dat betekent dat hij volgende week dus ontbreekt bij het US Open. We gaan nu nog twee draaien voor vier uur. Waaronder deze van Mike Posner.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 You don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage, singing stuck up on that stage, singing. Oh, I know a sad song, sad song, darling. Oh, I know a sad song, sad song.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 Gepo nesta zien. O ah nou. Zij het zo goed. Zij het zo goed. Đoànen oh I nog. Och zij het zo goed. Zij het zo Heb je zo gezien op de boulevard die mooie kiosk, Albert-Jan? Prachtig. Ja, prachtig, hè? Weet je al wat erin komt? Nee, ik niet. Jij Ik niet. ook niet, nee. Was maar ik ben wel heel erg benieuwd. Het was een mooie uh, uh, uh, gelegenheid voor ons om daar op een locatieuitzending te doen. Ja, zeker. Hartstikke leuk. mooi weers van mooie. Nou, misschien uh, kunnen we dat nog regelen. Nee. Weten maar Aankomende dinsdag gaan ze in ieder geval geopend worden, de kiosken. Om drie uur weten we wat erin gaat komen. En iedereen is van harte welkom om de opening van de kiosken mee te maken. Dinsdag om drie uur dus.